And we're in the right, and we're in the right, and we're in the right... and we're in the right... a life has a spirit has a name think the only people who are people are the people who look and think like you but if you walk the footsteps of a stranger En stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verhul met het NOS journaal. De Franse regering stelt een speciale coördinator aan voor de aanpak van antisemitisme en andere vormen van racisme. Volgens het dagblad Le Figaro heeft de Franse minister van binnenlandse zaken dat gezegd. Aanleiding voor het aanstellen van een coördinator is de sterke toename van antisemitische incidenten in de eerste negen maanden van dit jaar. In die periode werden 704 incidenten tegen Joden gemeld, ruim 350 meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal bedreigingen is sterk toegenomen. Volgens de minister is de stijging voor een deel toe te schrijven aan de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De politie heeft twee mannen uit Tilburg aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een vechtpartij afgelopen weekend. Daarbij werd een man zo hard geslagen dat hij in het ziekenhuis overleed. De mannen die zijn aangehouden zijn 26 en 29 jaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij met de dodelijke afloop was, is niet duidelijk. Een Amsterdamse tramconducteur mag, zijn, mag op zijn werk geen kettingje met kruisje boven zijn kleding dragen. De conducteur voelde zich gediscrimineerd omdat moslimcollega's wel een hoofddoekje mogen dragen. De rechter is het daar niet mee eens, omdat er een algemeen verbod op kettingjes geldt. Met en zonder religieus symbolen eraan. En bovendien mag de conducteur wel op een andere manier zijn geloofsovertuiging uiten. Bijvoorbeeld door het dragen van een ring met een kruis. De opkomst voor de tweede prik tegen de Mexicaanse griep lijkt redelijk. Bij sommige priklocaties is het druk, bij anderen nog niet echt. Dat blijkt uit een eerste ronde langs de verschillende GGD's. In heel Nederland worden 830.000 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar opgeroepen. En bijna 200.000 huisgenoten van baby's. Het weer, bewolkt maar in het zuiden en noordoosten van het land schijnt de zon, blijft droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Vannacht vriest het zo'n 5 graden. De komende week blijft het winters, met woensdag of donderdag misschien wat sneeuw. Dit was het. En...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 je fijne dagen. staring No. Oh. Oh, yeah. Sven, ik wil bij jullie voetballen. Ja, dat kan niet. Je bent verstandelijk gehandicapt. Maar ik kan heel goed voetballen. Jij kost ons extra geld voor begeleiding. Sorry. Sven wil meedoen in de maatschappij. Dat kan alleen met uw bijdrage. Steun Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Bankrekening 115 2. Het is weer winter. En ook dit jaar is de winter zo vijftiger weer.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 like it